de van 7 uur krijg je van Roland Goedemorgen. De EU-landen overleggen vanmiddag over hoe ze gaan reageren op de nieuwe importtarieven van president Trump. Die willen hij opleggen aan alle landen die Groenland steunen. om te voorkomen dat het door Trump wordt ingelijfd. Nederland stuurt twee militaire verkenners naar Groenland. om een NAVO-oefening voor te bereiden. Suzanne en Freek hebben dit jaar de popprijs gekregen. De jury schreef dat niemand het afgelopen jaar... een grotere stempel op de Nederlandse popmuziek drukte. Freek kreeg eerder dit jaar te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij noemde het winnen van de prijs een ongelofelijke eer. Het dodelijke verkeersongeluk in Suriname gisterochtend... is veroorzaakt door een Nederlander. Hij botste op een passagiersbus die voorrang had. De man zegt dat zijn remmen weigerden. Bij het ongeluk kwamen vier buspassagiers om, onder wie een kind. De verdachte raakte niet gewond... Hij had geen geldig rijbewijs. Een koploper PSV is met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Het was de vijftiende uitwedstrijd in de Eredivisie op rij... waarbij PSV met de wind terugging naar Eindhoven. Ivan Perisic maakte de winnende call. NEC won een spectaculaire wedstrijd tegen NAC Breda. Het werd 4-3 door een goal in de slotseconde. Dan het weer van weer online. In het noorden is nog plaatselijk mist. Verder wordt het een zonnige dag bij 3 tot 8 graden. En tot over het AHP nieuws Q Music, Jorien Renkema. Goedemorgen voor deze zondag. Het is 1 minuut over 7. Je hebt Q Music aanstaan. Dat is een goede zaak. Q Music. I told you so Okay, all, all night been looking all my life Trying to find something new So Januari. Ik heb er een nacht op zitten. Ik zal daar niet te veel details met je over delen, want geloof me, daar zit je echt niet op te wachten als je niet vermoedend nu de radio zojuist hebt aangezet. Maar ik eh, ben lang wakker geweest vannacht. En ik heb twee keer de vloer gedweld. Echt op mijn knieën gezeten, van alles schoongemaakt. Uh, ik heb een dochter van drie. En die kwam ineens midden de nacht bij ons. En uh, ja, hoe zal ik het netjes zeggen? Die werd ziek. Ja. En net toen mijn vriend en ik dachten dat we alles schoon hadden... gebeurde het nog een keer. De wasmachine draaide al. Nou, die komt weer uit en waar open. Ik zie iemand tegenover me zitten die nog geen kinderen heeft. Die denkt, nou, ik wacht nog even. Ah, het was echt verschrikkelijk. <laughs> Ook die die stank, hè, die erbij komt kijken. Oh! Nou, uur bezig geweest. En uh, toen ik uiteindelijk weer in bed lag... nou, dus twee keer alles gedweild te hebben. En, nou ja, nogmaals, de details zal ik je allemaal besparen. Toen, uh, ja, lag ik daar in bed. Toen dacht ik, ja, nu ben ik eigenlijk zelf ook gewoon klaarwakker. Zoals dat gaat. Dus vraag me niet hoe ik hier ben gekomen vanochtend. Maar ik ben er. Nou, genoeg over mij. Uh, hoe is het met jou? Dat vind ik altijd gezellig uh, om te horen van jullie, de q -web. Dus stuur vooral een berichtje. Dat is alleen maar leuk. red girls sure damn it girl but the ba bang bang bang sweet it girl me see your energy because me not play no identity. What is the thing you ever make me feel, girl? Free. 'Cause anytime me wine and catch it, this electric pull it up a put it for repeat, girl. Uh -huh. Me not touch a line no, on me pocket 'cause nothing in this world ain't more than what work. you worth. I don't need You worth more than diamond, more than gold. long get stuck in fields the me. Make the beat just take control.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 Met Nan Rogers op gitaar. Talk to me, hoor are 20 minuten over zeven op de zondagochtend. Ik vertelde je net over uh, mijn uh, nachtelijke escapades. Mijn dochter is vannacht ziek geworden. Ik heb uh, twee keer uh, de vloer moeten twijlen. Nou, dan weet je volgens mij genoeg. Ik krijg heel veel lieve berichtjes. Allemaal mensen die zeggen: beterschap voor die kleine. Nou, het gek is, die lijkt zich dus echt gewoon. Die lijkt helemaal nergens last van te hebben. Die lijkt helemaal niet ziek te zijn. Dus geen idee wat daar precies speelt. Um, maar ook mensen die zeggen, nou, Jorien, die gebroken nachten die zijn inderdaad killing. Kop op, bij het, borst vooruit en vanmiddag of vanavond vroeg naar bed. Chris, dankjewel. Uh, Michael zegt nog goedemorgen, Jorien hier. Een heerlijke dag vissen, lekker ontspannen op de boot. Achter de dikke knoepers aan. Nou, pak ze, Michael. Pieter die, uh, is ook al uh, vroeg op met zo'n lief van anderhalf van het ontbijt... terwijl mijn vrouw nog even lekker en verdient de binnenkant van haar oog bekijkt. Kijk, jij scoort punten, Pieter. Carla die, uh, gaat op reis zometeen. Dat is ik een leuk appje. Uh, ze zegt, ik heb niet geslapen vannacht, want ik heb vliegangst. En ik ga zometeen voor het eerst in zes jaar weer vliegen. Stoer op weg naar Eindhoven Airport. Ik vind het inderdaad heel stoer, Carla. Je kan het. Gewoon niet te veel nadenken. Ga zitten in het vliegtuig en zorg dat je er komt. linksom of rechtsom Fijne vakantie. Marije zegt een goeiemorgen. Ik ben aan het klaarmaken om zo richting FC Groningen te gaan... waar ik vandaag aan het werk ga. De derby. Zo moet je dat zeggen, toch? De derby. Je schrijft het als derby, maar moet je zeggen derby, hè? Mooi te laten vertellen. De derby van het Noorden wordt vandaag gespeeld... om kwart over twaalf. Nou, ik geloof het meteen als jij het zegt, Marije. Heel veel plezier daar en succes. Q-Music voor de zondagochtend. Dit is september in januari. We'll op dit moment voor je. Vertel het me even via de Q-app. Zie je een uh, bed, een ontbijttafel misschien, een snelweg, dat kan allemaal ook. Nou, wat je uitzicht ook is, ik hoor het graag. De soundtrack van je weekend. Want met al die informatie kan ik zometeen op zoek gaan... naar de soundtrack van je weekend. Dat is een liedje dat ik uh, uitzoek, doe ik iedere weekendochtend hier op Q. Ga ik dan op de radio draaien aan de hand van jouw weekendplannen. Misschien heb je een hele rustige zondag, heb je eigenlijk niks bijzonders gepland. Ja, of misschien is het wel een hele grote dag voor je vandaag. Dan hoor ik het ook, maakt niet zo heel veel uit... Um, ik zal even een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik Serena. Uh, die was onderweg naar Parijs voor een Europese patisserie-wedstrijd. Leuk, lekker. En het draaide voor haar deze van Room 5. Like a, yes nou, wil jij zometeen ook een op maat gemaakte soundtrack? Gemaakt. Het suggereert een beetje alsof ik hem zelf voor je ga zingen. Dat is niet waar, maar ik ga hem wel hoogst persoonlijk voor je uitzoeken. Dus stuur me even een berichtje met zoveel mogelijk van jouw weekendplannen via de Q-app. En dan ga ik aan de slag. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Hey.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 Nieuw. Optimaal proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Goedemorgen. Vooral in het noorden kan het vanochtend nog wat mistig zijn. Je bent gewaarschuwd. Verder wordt het een mooie zondige dag vandaag. Wij gaan over tien. Morgen opnieuw zon en dan is het een gaatje koeler. Your music, Jorien Renkema. Met Afro op de radio. Meteen naar Lady Gaga. You sound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 Goedemorgen. Jij hebt dat je een uh, rondje aan het insemineren bent. Ja, klopt. klopt. Niet jijzelf, toch? Hoop ik? Ik ben zelf aan het insemineren. Ja, ja. maar dat met koeien toch, hoop ik? Met koeien, ja. Ja, oké. Okay. De soundtrack van je weekend. Nou ja, maar dat even duidelijk. Ik dacht, het kan ook zijn dat je een hele wilde zaterdagavond hebt gehad... en dat je nacht nog niet af is gelopen, zeg maar. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik laat het vroeg in. Ik <laughs> ja, laat het okay. vroeg in. Nee, want voor de duidelijkheid, Janiek... Uh, jij uh, ja, insemineert koeien. Ja, klopt. Kun jij voor de mensen die geen idee hebben... misschien op een uh, nette, keurige manier uitleggen... wat dat precies inhoudt? Ja, nou, ik, uh, ik insemineer koeien voor... Uh, ja, hoe moet ik het noemen? Kijk, boeren die stieren worden steeds gevaarlijker tussen de koeien. En daarom doen wij kunstmatige KI om zo het veiliger voor de boer te maken... en ja. toch weer keus voor de boer te maken wat die wat voor stier die erop wil. Ja, want even in Jip en Janneke taal, jij maakt gewoon koeien zwanger. Daar komt het op neer. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, en is het dan zo dat jij dan.? Uh, dat is hoe ik het me voorstel. Dat jij met een auto door heel Nederland rijdt. met ja. gewoon koeien sperma achterin. laten we het beestje bij de naam noemen. en dat jij dan gewoon overal. dat, dat rondbrengt? Nou ja, ja, ik rijd niet door heel Nederland. Ik rijd in een bepaald gebied. Okay. Dus uh, ik werk dan voor. Uh, voor C&V. Dus uh, ik werk in een gebied. Uh, die zeg maar. zijn allemaal gebieden over heel Nederland. en ik werk dan in uh, Midwest. Dus dat valt uh, Utrecht en Zuid-Holland onder. En dan hebben weer kleinere gebieden waar ik dan rij. Dus, ja. uh... En dan uh, is het dus de bedoeling dat jij uh, ja, een nieuw leven komt brengen. Kunnen we, zo kunnen we het ook noemen. Ja. En uh, hoe, hoe groot is de slagingspercentage dan? Want, want nou, toevallig, wij waren jou net aan het uh, bellen. En we hebben je heel vaak gebeld. Jij nam niet op, want je was echt net bezig. Hè? Met, nou ja, ja, dan ja, hebben we de hand achter in de koel. Ja. Oh, dat gaat echt met de hand in de koel? Ja, ik ga met de hand in de koe en dan breng ik het pistolet met het rietje in de koe. En dan wring uh, ik mezelf door de, door de cervix heen. Oh, ja. Dat is zodat ik in de baarmoeder moet kom en dan uh, spuit ik het daar af. Oh, wat heftig. Ja, want hoe, ja, dat moet zo diep mogelijk natuurlijk. Nee, nee, nee, je oh, moet niet. zeker niet te diep. Oh, niet te diep, oké. Okay. Zeker niet te diep, want oh, okay. dan, dan krijg je de bloed aan. En dan maak, oh. koe eigenlijk, uh, ja, maak je mij eigenlijk kapot van. Ja, binnen. dat moeten we dat niet doen. Dat moeten hebben. we niet doen. Nee, nee, nee. Dus uh, het is heel uh, zorgvuldig en rustig werk. Ja. Maar wat is de slagingspercentage? Uh, we krijgen ongeveer uh, 50 tot 60 procent drachtig bij de eerste inseminatie. Oh ja, oké. Okay. ja, Het is dus echt 50-50 of het uh, dan ook zojuist gelukt is. Ja. Ja, maar dat weten ja. ze natuurlijk pas over een paar weken? Dat weten ze pas over. Uh, ja, of de koe komt terug op drie weken. Ja. Dus een cyclus uh, van een koe werkt anders dan bij mensen. Oké. Okay. Bij koeien is het eigenlijk 21 dagen. Ja. En bij mensen is het vier weken, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, ik vind het interessant. Er gaat de wereld voor me open. Ja. Um, ik heb je aan de telefoon, Janiek, omdat ik graag iets voor je wil draaien op de radio... wat ik toepasselijk vind voor wat jij nu aan het doen bent. Nou, in jouw geval dus koeien aan het zwanger maken. Uh, kom ik uit op een liedje van The Roots. Dat heet The Seed. Nou ja, die titel die is eigenlijk alleen al toepasselijk. En het liedje, als je naar de tekst luistert, lijkt ook echt te gaan over... ja, iemand zwanger maken en een zwangerschap en een kind krijgen. Nou, dat is in het liedje allemaal een metafoor voor de muziekindustrie. Ja, ingewikkeld verhaal doet er niet toe. Maar zo in de oppervlakte vond ik hem perfect voor iemand ja, die dus bezig is met koeien... Nou, super. En volgens mij gewoon een heel lekker liedje over voor de zondagochtend. Dus ik hoop dat ik hier blij mee maak. Nou, ik ga luisteren. Helemaal eh, goed. Succes, Janiek, Doe de koeien er goed groeten. Ja, helemaal goed. Doei. Wat een programma dit, hè? Zo leer je nog eens wat op de zondagochtend. Ja, waarom weer een klapperen rummel.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 Kost de soundtrack van het weekend van Yannick die bezig is om koeien te insemineren. Goedemorgen, je luistert naar Kio Music. We zo last loskous something naar Rondé. Dit never been better. When I saw you on the street, I never thought I would be lying from a teeth, saying I'm okay. Never thought it'd see you here. Wish that I could disappear. But when you asked me how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 liedje is dit jaar 25 jaar oud, uh, nou een kwart eeuw dus, maar de zangeres van Lasko, Evie, die treedt nog steeds op. Uh, sterker nog, ze doet binnenkort mee aan de UK's biggest 90s dance tour originals live. Dat is een hele dikke show. Die toert door Engeland met op het podium allemaal iconen uit de jaren 90. Uh, zo heb je bijvoorbeeld uh, Culture Beat, de zangeres van Culture Beat, die doet mee. Dat is van deze. Anita Dodd van Tour Limited, die doet mee dan heb je nog uh, Live In Joy. En toen ik dat las dacht ik, Live In Joy, Live In Joy was dat nou ook alweer. Maar de is, die zijn dus van dit liedje. Zo so leuk! Nou, en dus ook op het podium Evi van Lasco, die is zojuist te worden. Ja, je moet er voor naar Engeland, maar wel heel vet. Nou, over Girl Power gesproken. De vrouw die je nu op Q gaat horen, loopt ook al een heel wat jaren mee in het wereldje. Zij scoorde in 2002 Haar eerste top 40 hit, dat was Whenever Wherever. En nu 24 jaar later en 17 top 40 hits verder is Shakira terug met nieuwe muziek. En deze nieuwe track die heet Zoo. The Q Music Alarm 5. Shakira, Zoo. Maximum Maximum Yes! Is... Come on, get on up.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 vibes, dat hebben nu ook weer mensen. Maar het is de nieuwe van Shakira, die heet Zoo... en die is komende week alarmschijf op Cure Music. Zometeen achter ga je Benson Boon horen. Uh. En ook Kensington komt eraan. Als je extra goed van start wil gaan... omdat de eerste klanten al in de rij staan...